5 uur. Het NOS-journaal. Marianne Kokoek. In het weekend weer intercities naar België. 37 buitenlandse doden bij gijzeling Algerije. En wandelaars bij Lauwersmeer belaagd door oehoe. oehoe. Vanaf het komend weekend rijden er weer Intercities tussen Roosendaal en Antwerpen. Dat hebben de Belgische spoorwegen bekendgemaakt. Daardoor rijden er over het traject Amsterdam-Antwerpen weer Intercities. Het laatste stuk naar Brussel is met een stoptrein. Het is voorlopig nog wel zo dat reizigers uit Amsterdam in Roosendaal moeten overstappen. Het Belgische besluit is genomen vanwege de problemen met de Vira. De Belgische spoorwegen hebben de Italiaanse fabrikant van de hoge snelheidstrein een ultimatum gesteld. Ansaldo Breda krijgt drie maanden de tijd om alle problemen met de Vira op te lossen. Anders verbreekt het Belgische spoorbedrijf het contract. Bij de beëindiging van de gijzeling op het BP-gasveld in Algerije... zijn 37 buitenlandse werknemers om het leven gekomen. Dat heeft de Algerijnse premier gezegd op een persconferentie. Volgens hem kwamen ze uit acht landen, maar hij zei niet uit welke. Het is voor het eerst dat Algerije met een officieel dodentaal komt. De afgelopen dagen was er grote onduidelijkheid... over het aantal gegijzelden en, ge en gijzelnemers... dat bij de beëindiging van de actie om het leven is gekomen. In Washington D.C. komen honderdduizenden Amerikanen bijeen voor de inauguratie van president Obama. De verwachting is dat er minder belangstelling zal zijn dan vier jaar geleden, toen er 1,8 miljoen Amerikanen op af waren gekomen. De mensen verzamelen zich op de Mall, vlakbij het Capitool, waar de plechtigheid op de trappen plaatsvindt. De officiële inauguratie was al gisteren. De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat de president voor 20 januari de eet moet afleggen. En omdat 20 januari dit jaar op een zondag viel, volgt vandaag de publieke beëdiging. Het verkeer heeft vooral in het noorden nog last van de sneeuw. De komende uren kan er daar nog een paar centimeter sneeuw vallen. In de rest van Nederland lijken de problemen mee te vallen. De ANWB gaat ervan uit dat de avondspits normaal verloopt met op het hoogtepunt zo'n 100 kilometer file. De gladheid op de snelwegen valt mee, zegt de ANWB, omdat het strooisout inmiddels goed is ingereden.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 De grote uil met een spanwijte van twee meter zou wandelaars hebben achterna gezeten en aangevallen. Een vrouw zegt dat ze voor haar verwondingen naar de dokter moest. De oehoe komt voor in Nederland, maar volgens de boswachter in het Lauwersmeer is dit exemplaar in 2009 ontsnapt uit gevangenschap. Staatsbosbeheer is niet van plan maatregelen tegen het dier te nemen. De Belgische Wielerbond stelt een vooronderzoek in naar ploegarts Geert Leinders. Renders hebben verklaard dat de Belg Leijnders in zijn periode bij Rabobank een centrale rol heeft gespeeld in het dopinggebruik bij de wielerploeg. De Belgische bond wil Leinders daarover horen. Mogelijk komt daarna een officieel onderzoek. De bond heeft al een eerste gesprek gehad met Johan Bruineel, die lange tijd ploegleider was van Lance Armstrong.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 Awb Verkeersinformatie. Files, die staan er al niet veel plaatsen vanmiddag. Het valt eigenlijk wel mee met de drukte op de weg. Uh, ondanks de sneeuwval. Maar de sneeuw valt vooral in het noorden van het land. En zorgt daar wel voor problemen. Ook op de snelweg, waaronder de A7 en de A28. Op de A7 vanuit Duitsland staat bij Groningen West 5 kilometer. Op de A12 Den Haag Utrecht bij knooppunt Gouwen 2 kilometer. De A27 Utrecht Breda bij de brug bij Gorkum 2. De A28 Assen Groningen bij het Julianaplein 4 kilometer. En richting a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 Goedemiddag. Twee bobo's. De een in Washington, de ander in Brussel. De een begint aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. De ander, nog maar net minister van Financiën, wordt verkozen tot voorzitter van de Eurogroep. We horen van Obama en van Dijsselbloem dit uur. Het is zeven over vijf. We beginnen stipt op tijd en zonder vertraging met het nieuws over de Vira. Drie maanden krijgt het Italiaanse bedrijf dat de Vira maakt om alle problemen op te lossen. Dat heeft de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS gezegd in Brussel, correspondent Joris van Poppeljoris. Drie maanden dus krijgt het bedrijf dat de Vira maakt van de Belgen. Ik dacht dat de Belgen het bedrijf, en het zijn de woorden van de Belgen, het bedrijf al kotsbui waren. Ja, precies, dat klopt. Gisteren kwamen ze met felle verklaringen. Kotsbeu, waar ze bedrijven zouden met brutale maatregelen komen. Ze zeggen zelf dat dit een enorm brutale maatregel is. En dat is het ook wel zo natuurlijk. Het liefst zouden ze de constructeur meteen bedanken voor, dienst, uh, voor deze diensten. Maar dat kan niet. Want in de contracten ligt uh, uh, vastgelegd dat als je dat contract wil opzeggen... als je wil afzien van de koop, dan, moet je de, uh, dan geldt daar een termijn van drie maanden. Zo'n zo opzegtermijn. Dus ze hebben nu een ultimatum gesteld. Die opzegtermijn gaat vandaag in binnen drie maanden... Moet die trein 100% goed rijden? Zo niet. Dan wordt de zaak geëvalueerd, zoals ze zeggen. En dat ziet er te heel slecht uit voor de Vira, voor de Belgische aankoop van de Vira-trein. Ja, maar hoe realistisch is dat, hè? die termijn van drie maanden? Want daaruit mag je afleiden dat de NMBS verwacht... dat al die problemen inderdaad opgelost zullen worden. Ja, ze willen daar uh, niks over zeggen. Omdat ze nog steeds zeggen dat ze uh, een betrouwbare partner van contracten willen zijn. Dus ze zeggen niet wat ze gaan doen als er over drie maanden geen verbetering is. Maar tegelijkertijd zeggen ze wel, nou, kijk naar die problemen in Nederland... met die treinen daar, die zijn zo groot... daar zijn ze ongetwijfeld nog maanden bezig om, uh, om, de, om die trein te laten rijden. Nou ja, één en één is twee natuurlijk. Uh, dat is heel eenvoudig dat het binnen drie maanden hoogstwaarschijnlijk niet zal lukken. Dan zullen de Belgen met juridische argumenten kunnen zeggen... dan ontbinden wij het kookcontract... De Belgen zitten in een goede positie, want ze hebben nog geen enkele trein hier. In Nederland staan al negen Vira-treinen, maar de Belgen hebben er drie besteld. Er is er nog negen geleverd en dat maakt het allemaal heel makkelijker om zo'n contract op te zeggen. Ja, In de tussentijd vandaag praten de NS en de Belgische spoorwegen over het opzetten van een vervangende verbinding tussen Nederland en Brussel. Is daar niet zoveel bekend? Ja, Vanaf dit weekend gaat er een intercity rijden tussen Antwerpen en Roosendaal. Uh, zodat uh, reizigers die niet de Thalys, de hele snelle dure trein, naar Parijs willen pakken... zodat die met normaal treinkaartjes zonder te reserveren toch nog in België kunnen komen met uh, de trein. Uh, daar zijn ze zelf echt trots over, dat ze dat op zo'n korte termijn uh, hebben weten te regelen. Uh, het is natuurlijk ook een verbetering, want nu moeten die treinreizigers met een bommeltreintje de grens over... een bommeltreintje met veel vertraging. Het is wel een verbetering, maar goed, straks om van Brussel naar Amsterdam te komen... moet je nog twee keer overstappen dan, en dat was nul keer... Dus, nou ja, het is een schale verbetering. Joris van Poppel vanuit België, dankjewel. We verplaatsen ons naar de superstrakke regie in Washington, D.C. Honderdduizenden mensen hebben zich verzameld om getuige te zijn van de beëdiging van Barack Obama. voor zijn tweede termijn als president. Correspondent Wessel de Jong is daar ook heel dichtbij. Wessel, wat gebeurt er allemaal om je heen? Op dit moment zie je op de trappen van het congres, daar uh, verzamelen alle eregasten zich. Een, uh, een camera volgt uitvoerig uh, Jimmy Carter en zijn vrouw. En je ziet uh, door het congres dat Obama aangewandeld komt met de congresleden. Leden achter zich uh, verzameld allemaal. Dus het gaat daar nu echt gebeuren op die trappen. Nou, zojuist hier net uh, van Obama hier voorbij gereden. Er nou, gaat toch wel een grote opwinding door het hele gezelschap uh, heen. Hier over Pennsylvania Avenue. Het is, uh, het is hier toch een groot feest. Het is zo'n uh, twee graden, maar het, een, een waterig zonnetje. Maar uh, goed, genoeg, goed genoeg weer om, uh, om een feestje te vieren in ieder geval. Een feestje waar natuurlijk wel die uh, speech bij hoort. Wat is daarin, denk jij, de belangrijkste boodschap? Uh, ja, dat moet natuurlijk echt een hele bijzondere speech worden natuurlijk. He, dat, moet echt, dat moet echt geschiedenis worden. Ik uh, begrijp dat Obama wil uh, de speeches, toch tenminste van Lincoln of Kennedy wil die gaan evenaren. Nou, dat waren allemaal hele korte speeches. Dus ik denk dat hij voor de afwisseling Obama een keertje wat, uh, wat korter praat dan hij uh, normaal doet. Iedereen gaat natuurlijk uitkijken hè, naar die mooie one-liners zoals Kennedy toen in de tijd uh, ook uitsprak. Kijken hoe poëtisch Obama, Obama wordt. Het ja, is het belangrijkste punt. Het zal economie zijn. Mag je aannemen. Hij wil, uh, hij wil het migratiebeleid helemaal op de schop nemen. Dat uh, wil hij veranderen. En natuurlijk het, wapen. hij wil het wapengeweld aanpakken. Dat wordt echt een, uh, ook een van zijn grote projecten voor de, voor de volgende termijn. We gaan straks horen hoe hij dat doet. Wessel de Jong daar bij het kapitaal. Hier in de studio. Alexander Bon. Goedemiddag. Middag. Universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie uitgenodigd. Want natuurlijk ook even gaan kijken, niet zozeer naar waar Wessel het uitgebreid over heeft. De binnenlandse problemen, maar vooral het buitenlandbeleid. Maar eerst even natuurlijk die beëdiging, de inauguratie. U was daar vier jaar geleden ook? Eh, ik was daarbij. Ik vond dat uh, heel erg leuk om een keer mee te maken. Het was erg uh, spectaculair om daar tussen al die honderdduizenden mensen te staan op de mol. Uh, in Washington. Goed zicht, die goed zicht op de trappen zeer... of op een groot scherm? Uh, ik had zicht op een groot scherm. Want ik was uh, vroeg van huis gegaan, maar niet zo vroeg. <laughs> niet zo vroeg als die andere nee, die waren diep in de nacht vertrokken. Wat heeft hij gedaan de afgelopen vier jaar sinds u daar op dat gras stond? Wat voor termijn heeft hij uh, achter de rug? Natuurlijk wat betreft buitenlands beleid. Uh, ik denk dat Obama uh, is aangetreden als een man met uh, weinig uh, bestuurservaring, die eigenlijk na een korte politieke carrière het presidentschap veroverde. En in, de eerste, in zijn eerste termijn is hij vooral gaan leren... en heeft hij een aantal grote problemen opgelost. Hij heeft de oorlog in Irak beëindigd... en hij heeft de, het einde aangekondigd van de oorlog in Afghanistan... bij de moeizame oorlogen die Amerikanen een beetje te veel aan het worden zijn... Uh, maar verder is hij vooral uh, binnenlands en dan bedoel ik met het congres om hoe krijg je de politiek gaande, is hij een lerende president geweest. Hij heeft enorm veel grote problemen voor zijn kiezen gekregen en heeft die vier jaar gebruikt om vooral te leren hoe pak je dat aan, hoe regel je dat, hoe krijg je het congres mee, hoe krijg je buitenlandse bondgenoten mee. Dus hij staat er nu uh, jaar sterker voor. Want voor Amerikanen is het buitenlandbeleid inderdaad... de Amerikaanse troepen weg uit Irak en straks ook uit Afghanistan... het feit dat Osama bin Laden is uitgeschakeld... dat is voor veel Amerikanen het buitenlandbeleid van wat de president zou moeten doen. Maar als we vanuit het perspectief van de wereld kijken naar Obama... wat heeft hij dan laten liggen? Um, nou kijk, een aantal belangrijke punten heeft hij laten liggen. Amerika was natuurlijk sterk uh, gepreoccupeerd uh, bezig in Irak en in Afghanistan. Uh, dat betekent dat het Midden-Oosten niet uh, misschien de aandacht heeft gekregen die veel mensen zouden willen. Maar ook uh, Afrika of Latijns-Amerika. Uh, en uh, als je kijkt naar wat Europa had gewild. Uh, Europa had misschien ook wat meer gewild en kreeg uh, in de... Oorlog Met Libië te horen, u moet meer zelf doen. Mm. Dus dat, daar zouden wij misschien over het meer willen zien, maar ik acht daar niet zoveel kans op. Ben benieuwd, toch, wat de komende vier jaar, of geval de eerste twee jaar van het tweede termijn... wat dat betreft gaat opleveren. Gaan we uitgebreid over praten na half zes? Als inderdaad dat moment van de inauguratie in feit is, om vijf voor half zes, zo schrijft het scenario voor, zal de president op die trappen verschijnen. Met een heel programma komen we uitgebreid natuurlijk op terug straks. Onrust in het natuurgebied Lauwersmeer. Er zou daar een agressieve oehoe rond waren. Een lachertje was het een half uur geleden, Geneep, bij de ANWB. Lach je nog steeds? Ja, dat is het nog steeds, Tim. Gaat echt helemaal nergens over. Ik zit met verbazing te <laughs> kijken naar die drie files die op mijn scherm staan. En die hebben dan grotendeels te maken met de sneeuw in het noorden van het land. Anders zou ik helemaal geen avondspitsfiles hebben zo'n beetje. Op de A27 voor de brug bij Gorkum, drie kilometer. En op de A28 bij Leusden, een korte file richting het noorden. Nou, in het noorden zelf dus, bij die sneeuw rond Groningen... dat zorgt wel voor files. Van Assen naar Groningen bij het Julianaplein een kilometer of twee. En richting Assen zijn de problemen wat groter. Tussen het Julianaplein en de afrit Eelde inmiddels zes kilometer. Maar dat is het zo'n beetje. In het zuiden van het land is wel een ongeluk gebeurd op de A59 van Oost naar Zierikzee. Daarom staat daar vijf kilometer file bij Waspik. Maar in de Randstad verder geen enkele file. Echt verbazingwekkend. Het is wel glad op lokale wegen, maar de snelwegen die liggen er allemaal... Goed bij in uh, grote delen van het land. Behalve dus in het noorden. Het treinverkeer gaat ook niet lekker op een aantal plaatsen daar. Tussen Leeuwarden en Groningen minder treinen. Tussen Lelystad en Zwolle minder treinen. En tussen Zuidbroek en Scheemda. Daar rijden helemaal geen treinen maar bussen. De vertraging varieert een beetje van een half uur tot een uur. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Hij is het nog niet, maar hij glunderde alvast van oor tot oor. Jeroen Dijsselbloem, de beoogd voorzitter van de Eurogroep, is zojuist aangekomen in Brussel. Onder grote belangstelling van de internationale pers nam hij rustig de tijd om journalisten uit heel Europa te woord te staan over zijn ambities. Onder hen onze correspondent Chris Ossendorf. Dag meneer Dijsselbloem. Waarom wilt u eigenlijk voorzitter worden van de Eurogroep?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 En ik vind het overigens een hele redelijke vraag van de collega's. Als iemand zich kandideert voor zo'n functie, eh, dan vergt dat ook enige introductie. En wat is de bedoeling, wat is het programma? Dus ik zal vanavond ingaan, maar dat doe ik dadelijk natuurlijk eerst bij de collega's, op eh, het werk wat, ons voor is uit, wat voor ons voor de boeg staat de komende jaren. En het is een behoorlijk ambitieus programma. We hebben moeilijke beslissingen te nemen, nationaal en Europees. Uh, er moet ook gewoon meer perspectief komen voor mensen en uh, hernieuwd vertrouwen in, uh, vertrouwen in onze economie. Bent u dan de man die staat voor zuinigheid, degelijkheid? Of de man die samen met Frankrijk en de zuidelijke landen de groei weer aan wil wakkeren in Europa? Ja, ik denk dat die twee elkaar niet uh, bijten. Wat mij betreft is het doorwerken aan het herstel van uh, budgetair evenwicht in alle landen belangrijk. Het is belangrijk om te werken aan een verbetering van de economische situatie. Dat vergt hervormingen in bijna alle landen. En tegelijkertijd is dat ook de basis voor nieuwe economische groei. Dus die strijdigheid tussen die twee uh, wil ik graag relativeren. Dus er zijn partijen in de Tweede Kamer die zijn bang dat u niet meer voor het Nederlands belang op kunt komen. Dat u hier een soort woordvoerder van de euro wordt en geen woordvoerder van Nederland. Hoe ziet u dat? Ik denk dat het Nederlands belang en het belang van de eurozone als geheel op dit moment echt grote mate parallel loopt. Uh, herstel van economische groei en dus van vertrouwen in de euro... En van het perspectief van de eurozone is uh, cruciaal uh, voor Nederland en voor alle landen in de eurozone. Uh, dus ik zie die tegenstelling niet. Ik denk dat we het Nederlandse belang uh, echt parallel moeten laten lopen met het herstel van uh, uh, de vertrouwen in de eurozone. Meneer Duitsland, mogen we u al feliciteren? Nee, dat mag nog niet. Uh, want ik ga dadelijk eerst naar mijn collega's toe. Uh, en dan ga ik met hen praten over wat we de komende jaren te doen hebben, in mijn ogen. Uh, en dan hoop ik dat ze mij het vertrouwen zullen geven. Dus nog even wachten met die champagne, met die bloemen, met die felicitaties. De vergadering van de Eurogroep is zojuist begonnen. De nieuwe voorzitter is op het laatste punt, bij het laatste punt op de agenda. De verwachting eh, is dat dat vanavond laat of ergens in de nacht... Jonker, de vertrekkend voorzitter van de Eurogroep... en zijn opvolger Dijsselbloem een gezamenlijke persconferentie zullen geven. Dan gaan we het hebben over de verkiezingen in Israël. Die zijn morgen. En de toekomst van de bezette gebieden in Israël zijn een belangrijk thema... Nieuwkomer Naftali Bennett is in korte tijd uitgegroeid tot de belangrijkste rivaal van premier Netanyahu. Dat heeft hij te danken aan zijn uitgesproken ideeën over de bezette westelijke Jordaan-oever. Een reportage van Roel Pau samen met tolk Leontien Veermans. Maale Adumim is een complete stad. Er is een grote shoppingmall, er rijden bussen, er is een museum en er wonen een paar duizend mensen. Geen wonder dat veel Israëli's dit niet als een nederzetting beschouwen. Ja, omdat ze zien dat ze een deel van Groot-Jeruzalem, dat hoort erbij, zien ze niet als een nederzetting. Hebben ze gelijk of klopt het niet? Het klopt niet, want het is inbezet gebied. Het is niet binnen de groene lijn van voor 67. Een mevrouw heeft een paar boodschapjes gedaan in het winkelcentrum. Ze woont hier al 13 jaar. Ze is hier niet alleen gaan wonen omdat het een prettige plek is voor haarzelf en voor haar kinderen, maar ook vanwege een financieel voordeel. Want op een steenworp van Ma'ale Adumim ligt een Arabisch dorp. Ze zegt dat ze minder belasting betalen, inkomstenbelasting hier... omdat het Arabische dorp Azaria daar is. En dat ja. wordt beschouwd als een soort vijandig dorp. En dus betalen ze hier minder inkomstenbelasting. Ja, is het echt veel minder? Dat was een groot verschil, nu is het niet meer zo. In de verkiezingsstrijd is het thema nederzettingen prominent aan de orde geweest. Maar voor deze mevrouw, die zich er niet eens van bewust is dat ze in een settlement woont... geven andere onderwerpen de doorslag. Israël Ze zegt de veiligheidssituatie, hulp aan jongere mensen. Bij welke partij komt u uit? Bibi, Netanyahu. In het winkelcentrum zit een delicatessenzaak met een enorm assortiment gedroogde vruchten, kaas en noten. De verkoper blijkt een Palestijn te zijn en hij komt uitgerekend uit dat dorp dat de bewoonster van Ma'ale Adumim recht gaf op een belastingvoordeel. we Dat is politiek en daar wil hij niet over praten. Dat is niet zijn taak. Het is een beetje een ongemakkelijk onderwerp, of zie je ja, het dat een ik keert? denk het wel. Deze meneer werkt hier. Denk ik denk dat hij het toch niet makkelijk vindt om daarover te praten. Ja, nee. Nee. ja Zijn werkgever. De klanten die hij heeft, ja. dat zijn natuurlijk ja. allemaal joden, uh, Israëli's. Ja, is geen Buren. Ja. ja, ze zijn buren, zegt ja. deze Palestijnse verkoper. Zo'n 15 kilometer verderop ligt de nederzetting van een heel andere soort. Mitspe Jericho. Het hele dorp is omheind. De toegangsweg is afgesloten met een slagboom. En een bewaker met een groot geweer bepaalt wie er naar binnen mag. Jacob Landweert ontvangt ons. Hij is geboren in de nederzetting die in de jaren 70 is gesticht. Bennett? Hij is verantwoordelijk voor de hele jongere groep van Naftali Bennett. Ah, ja. Van de Bait yehudi het Joodse huis. De reizende ster. De reizende ster. Dit is wel een beetje zijn verhaal toch, dat van de nederzettingen. Hij zegt niet alleen de nederzettingen, maar heel Israël. Het hmm. verhaal van Bennett is het verhaal van heel Israël. In is het verhaal van heel Israël. Ja, het is vandaag niet een, goed, niet nee, het is een, een goede dag. Op een goede dag kun je daar inderdaad de rivier de Jordaan zien liggen. Dat is wat u betreft de grens van Israël. Ja, de rivier de Jordaan, dat is de grens. Naftali Bennett's aanhang is enorm gegroeid... sinds hij hardop heeft gezegd dat er helemaal geen bezette gebieden en settlements bestaan. Het land is van niemand anders dan van Israël. De kolonisten in de vooruitgeschoven posten in wat zij als het Bijbelse land Israël beschouwen, voelen zich enorm gesteund door Bennett. Ze hopen dat hij in de regering komt want Mitsubishi Jericho barst uit zijn voegen en heeft dringend toestemming nodig van het ministerie om uit te breiden. De volgende stap is natuurlijk Jericho zelf. Ja, Benyovny. Ja, Jericho is ook een deel van grote Israël. Hij zegt dat voor de Oslo-akkoorden hebben ze ook geprobeerd een aantal mensen om zich daar te vestigen. Dat is toen niet gelukt, maar nu is de bedoeling wel om dat uh, op den duur van elkaar te krijgen. Kolonisten. Ja. In het hol van de leeuw zou je kunnen zeggen. Nou, nee. We hebben toch gekeken. Kollechotit maar de bijoudim. Hij zegt: wij zijn de leeuw. De vertaling, maar ook de duiding van tolk Leontien Veermans... en de reportage van Roel Pauw. Morgen dus zijn die parlementsverkiezingen in Israël. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Zo klinkt de lokroep van de oehoe... Het geluid laten we horen naar aanleiding van berichten... dat een oehoe die al zo'n drie jaar in het Lauwersmeergebied verblijft... voor overlast daar zorgt. Drie mensen hebben inmiddels geklaagd over de vogel. Een vrouw, een postbode en een man die de oehoe-lokroep nadeed. Zeggen dat ze zijn aangevallen door de oehoe. Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent boswachter in het Lauwersmeergebied. Drie mensen die zeggen dat ze zijn aangevallen door de oehoe. Is dat zo'n gevaarlijke vogel? Nee, de oehoe is uh, in principe tenzij... Uh... ...natuurlijk prooi bent van de oehoe... ...maar als mens is de oehoe in principe geen gevaarlijke vogel. Dus wat zegt dit verhaal nu? Het kan soms gebeuren... ...dat een oehoe uh, wellicht uh, vanuit een soort territoriumdrang... Uh, uh, ...mensen probeert te, te verjagen, te verdrijven uh, of te imponeren. Ja, verdrijven of imponeren. En dan moet je natuurlijk niet een oehoe lokroep op doen, ...zoals deze man volgens de verhalen althans heeft gedaan. Nee, nee dat, dat zou dan onverstandig zijn. Ik moet eerlijk zeggen...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 Kennelijk. Die, ik denk dat uh, Oehoe het geluid dan heeft geïnterpreteerd als een Oehoe-mannetje. En uh, ja, toen polshoogte is gaan nemen. En het zal, uh, het zal toen wat tegen zijn gevallen, denk ik, hè, het resultaat. Ja, wel mooi geluid. Hè. We hoorden net de Oehoe. We hebben nog een ander geluid. Uh, het het ge geluid wat een Oehoe maakt bij gevaar. Herkent u het geluid? Ja, dat is een typisch uilengeluid. Hè? Blazende, blazende geluid. Een dreiggeluid. Dat klopt. Ja, en... en het eerste geluid uh, mogen duidelijk zijn hoe de naam, hoe de vogel aan zijn naam komt. Ja, want het is niet zo'n officiële naam geloof ik hè? Bubbo, Bubbo. Kijk eens okay. aan. En als je hem dan ziet, wat moet je dan vooral niet doen? Vooropgesteld, als je hem ziet, heb je geluk gehad. Want die vogel doet natuurlijk zijn best om niet door mensen gezien te worden. Dus ook De normale reactie is uh, mensmijdend gedrag, zullen we maar zeggen. En als je hem wel te zien krijgt, dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Zeker als je dicht genoeg bij bent om daar een mooie foto van te maken. Wat je niet moet doen is op enige wijze die vogel uh, uitdagen. Uh, dus dat moet je niet doen. Dat geldt voor heel veel zaken in de natuur. Geniet ervan, uh, maar kom er niet te dichtbij bij in de buurt. Ja, want de oehoe heeft, de oehoe heeft stevige klauwen, 2 tot 4 centimeter. Die kan wat grijpen. Ja, die uh, oehoe die kan, uh, die kan een redelijke prooi aan. Hè? Zijn hoofdvoedsel bestaat in, uh, in Nederland uit duiven, muizen en kraaien. En dat soort dingen moet je voorstellen. Maar ze kunnen ook andere uilen aan, andere roofvogels... Uh, een, een haas, een jonge vorst, daar zijn allemaal uh, wel uh, gegevens van bekend dat ze dat soort prooien aan kunnen. Ja, want hoe groot zijn ze? Uh, het gaat hier om een vrouwtje, die zijn iets groter dan de mannetjes. En een vrouwtje kan uh, zo ongeveer 70 centimeter groot worden. En dan moet u rekening houden met een spanwijdte van 1,80 meter en 1,90 meter ongeveer. Ja, Kloosterhuis van Staatsbosbeheer, dank u wel. Graag gedaan.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 Vanaf het komend weekend rijden er weer intercities tussen Roosendaal en Antwerpen. Daardoor rijden er over het hele traject Amsterdam-Antwerpen weer intercities. Het laatste stuk naar Brussel is met de stoptrein. De treindienst was verstoord door de problemen met de FIRA.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 ABB Verkeersinformatie. Normaal gesproken staat er op dit tijdstip zo'n 100 kilometer file. En nu komen we niet verder dan 40 kilometer. En een deel van die files staat dan wel in het noorden van het land. En heeft te maken met de gladheid door de sneeuw. Op de A28 bijvoorbeeld Groningen-Assen, tussen Julianaplein en Haren, 6 kilometer. En de enige andere opvallende file staat in het zuiden op de A59, Os richting Zierikzee. Bij Waspik is een ongeluk gebeurd, er staat nu 5 kilometer, maar de rijbaan is wel weer vrij. De spoorwegen te hebben te kampen met wat problemen. Tussen Lelystad en Zwolle, tussen Zaandam en Uitgeest en tussen Leeuwarden en Groningen is het treinverkeer ontregeld. Reken op een half uur tot een uur extra reistijd.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 Drie over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NWS Radio 1 nl De komende 45 minuten staan grotendeels in het teken van wat er op de trappen van het capitool uh, gaat gebeuren. De beëdiging van Barack Obama voor zijn tweede termijn als president in Amerika. Wessel de Jong, jij bent daar. Ja, ik ben er. Wat je inderdaad. merkt de afgelopen 10, 20 minuten, toen we toch even een beetje konden meekijken natuurlijk op de schermen hier in de radiostudio, zijn de brede grijnzen van Joe Biden, de vicepresident, maar ook de brede grijns van Obama maar zelf een soort ontspanning. Maar wat dan opvalt zijn toch wel de grijze haren van deze president. Hij is toch pas begin 50. Ja, hij heeft toch een, een hele zware tijd achter de rug. Vier jaar geleden, het was natuurlijk de grote opwinning. Het was de president van Change. Ja, dat is natuurlijk nu minder zo. En dat zie je ook aan de aantallen mensen die hier nu zijn. Ongeveer een derde van het aantal... Ik denk dat het nog één... Een... En de verbinding is niet goed genoeg. Wessel, sorry om je verhaal te laten verder vertellen. We luisteren op de achtergrond mee terwijl Merle Evers Williams... de invocation gaat doen op weg naar de beediging van Joe Biden om kwart voor zes. En dan om vijf voor zes zijn we natuurlijk live bij. Wessel, Hij gaat het verslag doen dan van die beediging. Gaan wij verder met Alexander Bon... Uh, ook al eerder aangeschoven. Uh, universitair docent internationale betrekkingen aan de Nederlandse Defensie Academie. Om hier ook vooral te praten over dat buitenlandbeleid van president Obama. Vier jaar geleden, meneer Bon, uh, ging het heel erg goed. Hè. De wereld had hele, hele hoge verwachtingen van deze nieuwe president. Net als de Amerikanen zelf. Hij kreeg vrij snel de Nobelprijs voor de vrede. Toen zei hij in Oslo, president Obama... Nou, ik moet het eerst maar eens even gaan bewijzen. Uh, heeft hij het bewezen? Voor een deel wel maar voor een groot deel ook niet, zou ik zeggen. Want, uh, kijk, de, de grote problemen waar de Verenigde Staten mee borstelden en die de wereld uh, soms gunstig bezag en soms minder, uh, de oorlog in Irak en Afghanistan, die heeft u voor een groot deel weten op te lossen of in ieder geval in een rustiger vaarwater te brengen. Maar een aantal andere grote problemen, uh, zoals het Midden-Oosten, uh, andere kwesties zoals nu opspeelt in Afrika, in Mali, daar is de Verenigde Staten wat uh, terughoudender in geweest en dat is wat andere landen soms ook vervelend hebben gevonden. Bovendien is er natuurlijk een grote economische crisis, was er op het moment gaande dat heeft gekozen. En het gaat nu wel beter in Amerika, maar de werkloosheid is nog steeds hoog. Dus daar zullen veel mensen van zeggen, ja, eh, niet, toch niet waargemaakt. Maar kan hij zich inderdaad voor zo'n tweede termijn dan vooral richten op het buitenland? Dat hij daar nu dingen kan gaan doen die hij zich niet kon permitteren de afgelopen vier jaar? Voor een deel eh, zal dat kunnen, maar het hangt er ook vanaf of hij... Eh, erin slaagt om goed samen te werken met het congres... om de binnenlandse problemen, de financiële problemen... met de republikeinen eh, op te lossen. Enigszins het land daardoor beter bestuurbaar te maken. Daardoor wat meer financiële armslag te hebben... dan wel wat meer rust op het financiële front... om een aantal grote dingen in het buitenland te gaan ondernemen. Want hij moet daar de energie vooral op richten op die binnenlandse kwesties. Ik denk dat het grootste deel van zijn energie daarna uit zal gaan. Maar op buitenlands gebied is vooral de kwestie China belangrijk. China is een opkomende macht. Dat vindt de Verenigde Staten in een aantal opzichten vervelend. Maar in een aantal andere opzichten is dat ook positief. Want China kan een aantal dingen doen die de Verenigde Staten niet meer kunnen doen. Of niet meer willen doen. Dus de Verenigde Staten zullen proberen om China op een soort welwillende manier op te schuiven. In de richting van een wat verantwoordelijker... Uh, grootmachtbeleid. Dat is één, China, dan twee, het midden oosten vredesproces wat elke president op zijn bordje krijgt, of je nou wil of niet. In het Midden-Oosten kun je zien dat de Verenigde Staten... zich vooral op Irak en uh, Afghanistan, als je het wat Midden-Oosten zou willen noemen... hebben gericht. En uh, de kwestie Israël-Palestijnen is daar wat naar de achtergrond uh, verschoven. Ik denk dat Obama daar nu wat meer aan zal gaan doen. Maar tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn dat die... Ervoor kiest om het maar gewoon een beetje te laten, want het is een moeilijke zaak. En Obama heeft het binnenlands uh, moeilijk. Het is taai om met de Republikeinen tot een financieel uh, sluitend verhaal te komen. Dus het kan zijn dat hij zijn aandacht veel meer op het binnenland gaat richten... en zegt tegen de rest van de wereld... Uh, jullie moeten ook een deel zelf doen. Het Midden-Oosten-probleem. Een, een, een moeilijke zaak. Ik geloof Ik Dat noemen we een understatement. Een, een, een even durend <laughs> hoofdpijndossier. Maar Zo ja. kunnen we dat ook doen. We gaan eens even kijken of hij daarna gaat refereren... straks in zijn inauguratie-speech. Die is om 65. Dat betekent dat we het nieuws naar voren halen... en even ons gaan richten op... ander binnenlands nieuws. Zoals uh, de zoektocht naar een schaatser... op de Nieuwkoopse plassen. Die is al gaan sinds gisteravond. Direct nadat hij als Mist weer opgegeven, is een hulpactie opgestart om hem te zoeken. Zonder meer gezorgd met een hoevercraft met onbemande vliegtuigjes. Martijn Bink is al de hele dag bij de Nieuwkoopse plassen. Martijn, heb jij nieuws? Ja, Tim. Vlak uh, net nog geen vijf minuten geleden... kwam er iemand van de brandweer hier naartoe en die zei... we hebben een lichaam gevonden onder het ijs. Uh, ze willen nog niet bevestigen of dat inderdaad het lichaam is van de man... na die ze al de hele dag op zoek zijn... Uh, ja, ...dat ze waarschijnlijk eerst wel de familie uh, willen inlichten. Maar de, die zoektocht heeft dus in ieder geval wat, uh, wat opgeleverd. Die zoektocht die begon gisteren eigenlijk al uh, meteen om zes uur... ...toen die man als vermist werd opgegeven. Toen uh, is een drietal zoekteams hier dat enorme gebied ingegaan van 2000 hectare. Uh, vannacht zijn ze even gestopt en vanochtend om half tien zijn ze weer met z'n allen begonnen. Dat deden ze inderdaad met allerlei uh, apparatuur, met warmteapparatuur... ...met een hoovercraft en met een onbemand vliegtuigje... Met een infraroodcamera daaronder. Dat vliegtuigje dat is nog steeds in de lucht. Uh, het is niet duidelijk of dat vliegtuigje de man heeft gevonden... of dat dat op een andere manier uh, is gegaan. En is het lichaam al onder het ijs weggehaald, Martijn? Uh, dat kan ik je eigenlijk niet vertellen, Tim. We staan hier te wachten eigenlijk bij de plek waar die hoevercraft zo meteen weer uh, terugkomt. En uh, Het vermoeden is dat het lichaam misschien wel hoort uh, van die hoevercraft zal zijn. De ambulance is in ieder geval wel die kant. Maar nadere bijzonderheden bijzonderheden we eigenlijk nog. In ieder geval kunnen we vaststellen dat die reddingsactie waar je een uur geleden over sprak... hiermee een bergingsactie is gevonden. De vondst van het lichaam van een schaatser bij de Nieuwkoopse plassen. Martijn Bink, dank wel. Het NOS Radio En journaal Mediaoverzicht. Ja, van de putten. Het strenge koffieshopbeleid maakt niet al te veel indruk op wietgebruikers. Als er geen shop in de buurt is, dan bellen ze 06-dealers, thuisdealers en wietkwekers, staat in het parool. Onderzoeker Marije Wouters enquêteerde voor haar proefschrift 1500 blowers. Ze zoeken dus andere bronnen en komen op een zoektocht niet alleen met softdrugs in aanraking, maar ook met hard drugs. Het kan vanavond niet meer misgaan. Minister Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de eurogroep. De NRC schrijft in een reconstructie dat Frankrijk voor die benoeming gecompenseerd moest worden. De Fransen zien Dijsselbloem als een Duitse kandidaat. Nederland trekt vaak met Duitsland op, dus Frankrijk wil de compensatie. Volgens NRC liep het achter de schermen niet allemaal zoals de Fransen hadden gewild. Uiteindelijk moet Dijsselbloem op verzoek van Frankrijk alleen een soort euroagenda maken. Een agenda die al lang is opgesteld door de regeringsleiders. Cuba heeft al vijf jaar snelle kabelverbindingen liggen voor internet, maar die werden niet gebruikt. Tot nu, meldt de BBC op zijn website. Internetdeskundigen hebben vastgesteld dat er sinds kort signalen door de kabel gaan. De signalen gaan alleen Cuba in, niet eruit. Tot nu toe gebruikte Cuba satellieten voor zijn internetverbindingen. En die zijn duur en langzaam. Amsterdam wordt aantrekkelijker voor film- en tv-producties. Het parool schrijft dat film- en tv-makers meer de gelegenheid krijgen om op locaties in de stad te werken. Ze hoeven niet meer langs bij allerlei stadsdelen. Er komt één centraal loket. En via een handige checklist zie je meteen of je een vergunning nodig hebt voor bijvoorbeeld nepvuurwapens of een regeninstallatie. De aankomst van Wesley Sneijder in Istanbul is groot nieuws in Turkije. Op het vliegveld stonden vanmiddag honderden fans te wachten... meldt onder andere de Hurriyet Daily News. De aankomst van Sneijder en zijn vrouw Jolante... was rechtstreeks te volgen op het televisiekanaal van Galatasaray. Op Twitter is ook te zien met welk rugnummer hij gaat spelen. Toen maar, nummer 14. Nog meer sportnieuws op de site van het AD. Ex-rabo-renner Michael Rasmussen zou graag eens een boekje opendoen... over het dopingverleden van de Rabobel-ploeg, Maar hij moet zijn mond houden. Volgens zijn huidige ploegleider heeft Rasmussen een geheimhouding contract met de bank gesloten. De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft het verbruikt bij een van zijn oud-medewerkers, Manuel Kneepkens. Het gaat om enkele erotische schilderijen, meldt RTV Rijnmond. Kneepkens is jurist, en criminoloog, dichter, oud-gemeenteraadslid... en ook schilder. Twee erotische schilderijen van zijn hand... mogen niet worden opgehangen in een restaurant in de universiteit. Conclusie van Kneepkens, die Erasmus is een bekrompen instituut aan het worden. En geen fout bij buiten het overzicht, jammer Jan. En de modezaak in Brazilië heeft een heel bijzondere manier gevonden... om op op tv reclame te maken voor de uitverkoop, meldt The Guardian. In de commercials zijn echte bewakingsbeelden te zien... van een overval op de winkel. In december werd de halve winkel geplunderd... en met zwart-wit gecombineerd met harde rockmuziek... heb je dus inderdaad een heel aparte, agressieve commercial. Het nieuws nieuwsoverzicht, dankjewel Jan van der Putten. Wij gaan er even kort uit dan Veel eerder dan u gewend bent met Sterg en het nieuws... wat eigenlijk om 6 uur zou zijn. En dan zijn we snel bij u terug voor de inauguratie van Barack hoe zijn Obama de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika? Tot zo. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. 59 nieuwe Kamerleden hebben hun weg gevonden naar het Binnenhof. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Twee dingen live vanuit de werkkamer van SP-Kamerlid Arnold Merkies. Voorzitter, twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op humanistischverbond.nl. De Nederlandse kinderopvang is ten prooi gevallen aan Amerikaanse springhaankapitalisten. Met honderden miljoenen handelen ze met onze crashes. Onze kinderen zijn daar de dupe van. Een nieuw seizoen van de Slag om Nederland vanavond om half uur op Nederland 2. Bij de VPRO.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal, Marianne Kokkoek. Obama legt etaf voor tweede amstermijn. Vermiste schaatser gevonden. En Mitsubishi bouwt windmolens voor Nederlandse kust. In Washington D.C. zijn honderdduizenden Amerikanen bijeengekomen voor de beediging van president Obama. De plechtigheid vindt plaats op de trappen van het Capitool. Obama zal daar publiekelijk de eet afleggen voor zijn tweede ambtstermijn. De officiële inauguratie was gisteren al. De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat de president voor 20 januari de eet moet afleggen. Omdat 20 januari dit jaar op een zondag viel, wordt de publieke beediging vandaag gehouden. In de Nieuwkoopse plassen is een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de 58-jarige schaatser uit Bodegraven... die sinds gisteren wordt vermist. De man was gaan schaatsen over de plassen naar de Woerdense Verlaat. Volgens de brandweer is het lichaam onder het ijs gevonden. Een woordvoerder wilde nog niet bevestigen of het gaat om de man... uit Bodegraven. Gisteravond om 6 uur werd een grote zoekactie op touw gezet... nadat de man als vermist was opgegeven. Er werd gezocht met een hovercraft, met onbemande vliegtuigjes... en met warmteapparatuur in het gebied van zo'n... 2000 hectare. Het verkeer heeft vooral in het noorden nog last van de sneeuw. De komende uren kan er daar nog een paar centimeter vallen. In de rest van Nederland lijken de problemen mee te vallen. De NS rijdt ook morgen volgens een aangepaste dienstregeling. Door de grote hoeveelheden sneeuw van vandaag, in combinatie met aanhoudende vorst, blijft het spoor volgens de NS en ProRail kwetsbaar voor storingen aan infrastructuur en treinen. In Oostenrijk zijn bij een botsing tussen twee treinen 41 mensen gewond geraakt. De botsing was in Pensing, niet ver van de hoofdstad Wenen. Vijf van de gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Onder hen is ook de machinist. Het ongeluk gebeurde in de Spits, rond kwart voor negen in de ochtend. Een kapotte wissel wordt als oorzaak genoemd... maar er zijn ook berichten dat het een menselijke fout was. Het Japanse bedrijf Mitsubishi gaat samen met energiebedrijf Eneco... werken aan een windmolenpark voor de Nederlandse kust... Mitsubishi krijgt de helft van de aandelen in het park. Het windmolenpark komt 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. De 23 windmolens zullen energie leveren voor bijna 150.000 huishoudens. De bouw start voor volgend jaar. Het windmolenpark moet in 2015 operationeel zijn. Bij werkzaamheden aan een parkeergarage zijn bij het Rotterdamse metrostation Kralingse Zoom stukken beton op het spoor beland. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, maar er is wel veel overlast omdat het metroverkeer plat ligt. Veel reizigers wachten niet op bussen en gaan lopend naar hun bestemming. Ook in Groot-Brittannië veroorzaakt de sneeuw nog altijd problemen. Bijna 5000 scholen zijn dicht. De luchthaven Heathrow voert 10% minder vluchten uit. En enkele regionale luchthavens zijn volledig gesloten vanwege het slechte zicht. Ook het treinverkeer en de Londense metro hebben met vertragingen te maken. Volgens meteorologen blijft het in Groot-Brittannië vandaag nog flink sneeuwen. In het noorden wordt gerekend op 10 tot 20 centimeter. Bij de beëindiging van de gijzeling op het BP-gasveld in Algerije... zijn 37 buitenlandse werknemers om het leven gekomen. Dat heeft de Algerijnse premier gezegd. Volgens hem kwamen ze uit acht landen. Uit welke landen heeft hij niet gezegd? Het is voor het eerst dat Algerije met een officieel dodental komt. De afgelopen dagen was er grote onduidelijkheid... over het aantal gegijzelden en gijzelnemers... dat bij de beëindiging van de actie om het leven is gekomen. De Algerijnse premier zei dat er 32 kidnappers waren, 29 van hen zijn gedood. Ze kwamen uit het noorden van Mali. In Jakarta zijn door overstromingen al zeker 26 mensen om het leven gekomen. De meeste kwamen om door verdrinking of doordat ze werden geëlectrocuteerd. Om meer ongelukken te voorkomen is in ondergelopen woonwijken de stroom voorlopig uitgeschakeld. Het is regenseizoen in Indonesië en vorige week brak een dijk in het centrum van de hoofdstad. Op sommige plaatsen in Jakarta stond het water twee meter hoog. De Belgische Wielenbond stelt naar aanleiding van verklaringen van renners... een vooronderzoek in naar ploegarts Geert Leinders. Een aantal renners heeft verklaard dat de belg Leinders in zijn periode bij Rabobank... een centrale rol heeft gespeeld in het dopinggebruik bij de wielerploeg. De disciplinaire commissie van de Belgische Bond wil Leinders daarover horen. Mogelijk komt daarna een officieel onderzoek.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 ABB Verkeersinformatie stelt niet veel voor de avondspits. In het noorden van het land zorgt de gladheid door de sneeuw wel voor wat problemen op de A7 en de A28. In het zuiden is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Roosteren 3 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A59 Oost naar Zierikzee een ongeluk. Bij Waspik 4 kilometer staat er, de rechte rijstrook is daar dicht.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 met Tim Overdik. En met Barack Obama, die zojuist is beëdigd... tot president van de Verenigde Staten voor zijn tweede termijn. Hij is zojuist begonnen aan zijn speech. We luisteren mee. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this nation together... is not the colors of our skin... or the tenets of our faith... or the origins of our names. What makes us exceptional, what makes us American, is our allegiance to an idea articulated in a declaration made more than two centuries ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Alle mensen zijn gelijkwaardig, zo staat het in de grondwet al dus president Obama. Hij verwijst naar wat ons zo bijzonder, zo Amerikaans maakt. Hij zegt daarbij maakt het niet uit wat voor huiskleur je hebt, wat voor geloof je aanhangt... en wat je wortels zijn van je bestaan. Liberty. In the pursuit of happiness. Today we continue a never ending journey. To bridge the meaning of those words with the realities of our time. For history tells us that while these truths may be self-evident, they have never been self-executing. That while freedom is a gift from God, it must be secured by his people here on Earth. The patriots of 1776 did not fight to replace the tyranny of a king with the privileges of a few. Historische verwijzingen van Obama naar wat er meer dan 200 jaar geleden is gebeurd. Hij zegt, de vrijheid die we misschien van God krijgen moeten we hier op aarde zelf bewerkstelligen. Dat gaat niet vanzelf. Hij heeft het over een eindeloze reis van de Amerikanen in hun geschiedenis. Maar wel in het licht van de realiteit van vandaag. we Through blood drawn by lash and blood drawn by sword, we learned that no union founded on the principles of liberty and equality could survive half slave and half free. We made ourselves anew and vowed to move forward together. Together, we determined that a modern economy requires railroads and highways to speed travel and commerce, schools and colleges to train our workers, Zoals het gaat in een moderne economie... waarin je scholen moet oprichten om mensen te kunnen trainen... zijn daar ook de regels van het vrije marktprincipe. Dat is wat Amerika uh, groot maakt in de afgelopen 200 jaar... en ook nu weer in de komende vier jaar die voor de boeg zijn. We nor have we succumbed to the fiction that all society's ills can be cured through government alone. Our celebration of initiative and enterprise, our insistence on hard work and personal responsibility, these are constants in our character. But we have always understood that when times change, so must we. That fidelity to our founding principles requires new responses to new challenges. That preserving our individual freedoms ultimately requires collective action. Collectieve actie is nodig, zegt hij, omdat je met de tijd moet mee veranderen sinds de oprichting uh, meer dan 200 jaar geleden. Dat wijst op de verantwoordelijkheden die we vandaag de dag dragen. No single person can train all the math and science teachers will need to equip our children for the future or build the roads and networks and research labs that will bring new jobs and businesses to our shores. Now, more than ever, we must do these things together as one nation and one people. Meer dan ooit, zegt president Obama... moeten we deze verantwoordelijkheden op ons nemen... als één natie, als één volk. Applaus vanaf het gras voor de woorden dat een decennium van oorlog is afgelopen. America's possibilities are limitless for we possess all the qualities that this world without boundaries demands. Youth and drive. Diversity en openness. An endless capacity for risk and a gift for reinvention. Een prachtig decennium ligt voor ons zegt hij voor de jeugd die grenzeloze mogelijkheden heeft om risico's te nemen en dingen echt te ontwikkelen na dat zwarte decennium. For we, the people, understand that our country cannot succeed when a shrinking few do very well and a growing many barely make it. We believe that America's prosperity must rest upon the broad shoulders of a rising middle class. We know that America thrives when every person can find independence and pride in their work when the wages of honest labor liberate families from the brink of hardship. We are true to our creed when a little girl born into the bleakest poverty knows that she has the same chance to succeed as anybody else because she is an American, she is free, and she is equal, not just in the eyes of God,